zo de 41 Jesmach Moshe en daarna het vishamru Veshamru vene Israël et ha-shabbat la-sod et ha-shabbat le-dorotam berit o-lam en dat is ook O heel belangrijk punt. asa Adonai, dat het belangrijk is